De News met Lucien Grekens. Dit is de dag donderdag op Radio 501. Ja, goedemiddag is nu geef ik dus in de van de donderdag is dit afternoons en het is vier uur. Jouw laatste uurtje op het is deze week op het werk, zou ik zou zeggen. En uh, waar kan je dan weten dat laatste uur, wij beginnen met een nieuwe plaat voor je hoofd van deze week? Die melden met Jugo Jay. Jouw radio, jouw muziek. Over Laat de, de muziek. goede momenten in het leven. Nou, Never ja, het is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 This is Radio 501, 501, your number one station. 501. Die zijn een van hun platen 2007 alweer. Dat is ook een film. En, uh, uh, ja, en, het, ja, en het bandbestaan van deze band is ook een soort film. Want aanstaande zaterdag staan ze nog steeds op te treden. Dat doen ze gewoon nog steeds met zo'n oude plaat. En dan staan ze gewoon nog op te treden. Dit keer in de Nieuwe Anita en de Prins Hendrikstraat volgens mij. In Amsterdam, weet ik niet, daar ergens bij dat Hoegere Grootplein. En daar is een kraakpand. En dat is een heel gezellige woonkamer. En tevens is ook podium... Met een uh, schitterende rook, uh, rookhok. Ja, ik, uh, ja ik, uh, ik zou zeggen, we gaan gewoon gezellig de Donderdisk draaien. Waarom ook niet? Dennis Kolen met Take Me Down. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag! 501, de ton is tot vandaag. Inderdaad, van de donderdag. Take me down. En zo gaan we langzaamaan richting de platenkast hier op Radio 501. Het praatprogramma over muziek met muzikanten. En in dit geval in ieder geval een kunstenaar. Die met een, uh, met, ja, zich met een uh, toch wel een vrij markante uh, ja, platencollectie toch naar het programma naar binnen gelult heeft. Dus uh, dat is ook knap. Dat is zijn prestatie op zich. Uh, Vorige week was er trouwens te gast uh, niemand minder dan Laura Johannes. Dat was de eerste reprise. Ono onofficieel eigenlijk, een beetje officieus, laten we zo zeggen. Maar het was weer uh, berengezellig of zoiets dergelijks. Nee, Laura Johannes, uh, uh, zij is bekend van Fovist. En Fovist uh, speelt muziek. Inmiddels met een uh, nieuw gezelschap, maar dit is nog met de oude samenstelling. En uh, live op de radio, maar dan bij Radio 5, toen dat nog bestond. Want tegenwoordig is dat 747, nee... Radio Nostalgia of zo, eh, ik weet het niet meer, maar we gaan nog even nostalgisch terugdenken aan de tijd dat zij dit nummer opvoeden. Zoveel je moet dansen als een beest, je moet leven als een feest. Je moet uren hier, je moet krijzen van plezier. Bij de vleet, je moet stijlvol aangekleed je, je moet een man die van je houdt, je moet een baas die je overtrouwt Je moet, je moet, je moet zoveel Je moet, je moet, je moet zoveel Je moet, je moet, je moet zoveel Je moet, je moet, je moet zo je moet zoveel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 I'm still there. Het uh, zoveel, zoveel live op Radio 5 en ook hier op Radio 5.0.1. Ja, dat is een sajant detail, een klein detail, maar toch heel belangrijk, uh, want hier is de platenkast. En volgende week is daar de gast, uh, Laura Schroegje. Tegenwoordig speelt ze in een reggae-band en ze heeft ook veel jazzprojecten gedaan. Maar uh, we gaan nu nog een nummer draaien uit een, uh, ja, uit toch vervlogen tijden, wil ik wel even zeggen. Allura heette die band en het was een beetje een rockformatie. En zeker niet mis, zeker niet verkeerd. Um, en dat, uh, dat is dan als je het aan mij vraagt en als je het aan andere mensen vraagt, misschien weer een andere mening toegedaan. Maar uh, nee, ik, uh, hartstikke leuk. Het nummer dat we gaan draaien is Going Downwards hier op Radio 501. Uh, ja, ik zeg, geniet ervan. Volgende week is Seilers dus live te gast. En straks is hier Wouter Siebum van Hotel Marie Curator, beeldend kunstenaar, drukke bezig in de openbare ruimte. Uh, en meer fantastische trappassen. We, we gaan straks helemaal het hem van het lijf vragen. Dus uh, blijf goed kijken hier op, het, uh, op de webcam. Uh, en natuurlijk heel veel muziek. Uh, ja, ondertussen is het nog druk bezig met allerlei volgordes uitbedenken. Overal plakketjes op. Weer een heel nieuw systeem uh, dat ik nog nooit eerder heb uh, gezien hier uh, in de studio. Plakketjes. Ja, het is eigenlijk heel oldschool. Iedere DJ vroeger uh, met schoolfeestjes. Uh, deed je allemaal met plakketjes. En dan gaf je een CD af en dan zet je daarop dat het jouw CD was. Of plaat, singeltjes. Dan uh, zet je, je gewoon een krasje erop van, uh, deze is van Lucien. En uh, deze is dan van Walter. En uh, vroeger zei je dan, uh, deze is dan uh, van, van, uh, van George. Goed, uh, alle gekheid op het stokje. Uh, going Downwards hier van Allura op Radio 501. <tie> So calm and knit, so okay. Self-inflict so pain to feel a thing in every day it Broken hearts still promises to hunt you till the end. I could have been your savior, yeah. I could have been your night. Circling down that spiral, losing air and sight. You've lost your bricks, free falling about to collide. You're hiding now, you second love. Emotions not a cruel thing to do. Regardless of the many helpful oh god you're such a fool. Oh, I, say, I say? Ah! de kast van Wouter Siedem. Goedemiddag. Goedemiddag. Op deze stralende donderdagmiddag. Ja. Hier zit er oh. Ja, dat is Myspace en dat gaat gelijk weer door. Uh, daarom ben ik eigenlijk altijd sowieso van de platen. Ah. Want dit was uh, Jaco Cure, lang ring voor. Dat is meer voor, het, uh, voor vanaf 6 uur natuurlijk. De uh, beste reggae en dub. Uh, in, uh, pardon, Spendels. pardon. Ja. Afijn, ah, ter zaken. Welkom in de studio. Ja, heb je het, uh, het kunnen meer. vinden? Uh, ik heb het zeker kunnen vinden, het is niet ver weg. Nee, nee. nee want jullie zitten, het is jullie, zegt dan automatisch. Jij en Jozien. Ja, en, uh, Josien. Ja. en, uh, en Bas werken op Ja. ja. Cura als curatoren van Hotel Mariekapel. Dat klopt. Tentoonstellingsruimte en, en uh, gasthuis voor curatoren. Gasthuis, ja, die kunnen daar uh, met maximaal 12 mensen zitten. En dan kunnen ze, ja, dat is wel zeg maar de max. Ongeveer, ja. ja. Dan moeten we ze stapelen. Oh ja, maar, dat, ja. maar dat kan. Kan, gewoon. Ja, ik ja, bedoel, uh, een, beetje met, een beetje kunst en vliegenwerk uh, moet dat lukken. Precies. Maar uh, jullie hebben hier een, uh, een ja, gasthuis en een tentoonstellingsruimte. En wat is er precies de achtergrond? Ik bedoel, uh, kunstenaars kunnen daar verblijven en tegelijkertijd exposeren in, uh, in, uh, in, ja, in dat het, het kapelletje. Uh, we hebben uh, elk jaar een, uh, een open oproep. Ja. En dan uh, uh, kan eigenlijk iedereen die wil uh, kan een, uh, een voorstel indienen. Uh, wij zijn een van de weinige residenties die, dat, uh, die altijd om uh, groepsvoorstellen vragen. Ja. Uh, dus we hebben vaak uh, groepen van vier tot uh, ongeveer acht kunstenaars die uh, uh, uh, een project komen, komen, komen doen. En die verblijven dan zes weken uh, ja. in ons gasthuis. En dan werken ze meestal aan een tentoonstelling in de Mariakapel. Uh, Want jullie is hebben een oude Mariakapel hè, dat ja, ja, ja. is ergens in de jaren zeventig gekraakt ofzo? Uh, ja, eind jaren zeventig ja. en toen heeft er een tijdje stichting de Achterstraat in gezeten en daarna een tijdje het Zandberg Instituut voilà. uh, onder Bekend de noemer van... Zandberg 2 ja. Bekend ook van uh, van uh, Stedelijk Museum, daar ben ik die naam laatst ook tegengekomen in uh, Amsterdam Dat, dat, dat klopt, daar is het Zandberg Instituut naar nou vernoemd, maar dat is eigenlijk de tweede faseopleiding van de Rietveld in okay. Amsterdam uh, Die hebben een tijdje gedaan en toen zij er mij ophielden uh, uh, is het overgenomen door uh, Bart en Daniel en die hebben uh, Um, Daar, echt een uh, resident. hotel moet je ook En uh, Josine en ik werken er nu ongeveer 2,5, uh, uh, bijna 3 jaar. Je zit al 3 jaar in een, in een hotel? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, hoe, ja. Hoe, uh, hoe is dat hotel bestaan? Uh. Ja, heel goed, maar we wonen er niet zelf. We wonen, nee, nee, we ja, wonen een stukje verderop. Nee, ja. nee. En uh, we brengen ook niet altijd uh, uh, uh, uh, ontbijt op bed en zo. We doen geen nee, uh, service. Nee, helaas. Nee. Ja. <laughs> maar het is erg leuk. En de, de kunstenaars die verblijven, dus een tijd bij ons. En werken dan meestal aan een tentoonstelling in de kapel. En de laatste tijd doen we ook het vaker uh, dingen buiten in de openbare ruimte. Ja. En daar ben ik zelf ook iets meer van. Maar. Um, uh, ja. wij vinden het eigenlijk uh, allemaal interessant. Dus, uh, op com, daar kan je ook een paar plaatjes zien. Hè? Van, ja, dat uh, klopt. Ja. Bankjes en uh, ja. dingen die opvallen in de openbare ruimte. Dat ook. Ja, ja, ja dat je kan heel veel bankjes bekijken. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Wat heb je zelf ook in zo'n uh, hotel een keer gezeten? Of dat je ergens op residentie ik, ging? Ik heb overigens ooit in 2005 een keer een week in Hotel Marie Kappel gezeten. Oh, in Hotel Marie ja, zelf ja, ja, ook? Ja. Ja? ja, toen was ik nog uh, uh, student aan Minerva, uh, ja. de kunstacademie in Groningen. En toen uh, had ik een projectweek, hebben ik hier een week gezeten. Ja, hoe was uh, dat? Heel leuk. En, en, en een week ook, gewoon echt heel kort? Ja, dat was heel kort, dat was een, een projectweek. En ik heb ja. later nog een keer uh, een aantal weken in uh, Kunsthuis Siep in Zwaag gezeten. Dat is ook, uh, ook een hele leuke plek in, ja. in Friesland. Ja. En dat is een uh, hele leuke, uh, uh, ook, ook een residency, maar dat uh, doen ze minder met, met groepen en het zijn vaak meer duo's die daar, uh, of ja, kleinere gaan. groepen. Ja. En welk duo vormde jij? lustige um, ja, illustrige we, we, Ja, Nee, dat was een, wij waren toevallig uiteindelijk wel met z'n vieren. Oké, okay, nou ja, ja, het waren twee duos. Lang geleden, ja. ja kwartet. Kwartet compleet. Precies. Ja. Uh, wat, wat, heb jij, wat heb jij met muziek als, uh, als kunstenaar? Ik heb, ik heb um, op verschillende manieren wat met muziek. Ten eerste heb ik gewoon vroeger veel muziek geluisterd. Ja. Dat, voor, voor mezelf is dat heel natuurlijk, maar dat is niet altijd heel natuurlijk. Um, en ik heb ook uh, uh, als beeldend werk, heb, als performances, heb ik uh, een aantal uh, muziek uh, dingen gedaan. Uh, en, uh, oh ja? Kan je een voorbeeld noemen? We, je, je, hebt, je hebt in de ruimte gitaar uh, gespeeld of zo. Of ja, en, uh, ik heb een keer uh, met een vriend van mij uh, met, hebben we een, uh, een performance gedaan waarbij we uh, uh, hele politieke punk omzetten naar uh, uh, achtergrond jazz. Okay. Uh, uh, ...waardoor je als uh, achtergrondbeentje uh, uh, hele politieke uh, teksten staat te, uh, uh, te, te verkondigen. Ja. Ja. En ik heb een keer, uh, dat was in het kunsthuis Siep, een, uh, een uh, beentje gehad. Uh, dat heette The Gifts. En um, uh, dat was een... Uh, een uh, bandje dat uh, alleen maar zong over uh, geven en nemen en uh, dingen krijgen en, ja. uh, en uh, dat soort dingen, over cadeautjes. Ja, en zong jij dan? Of, uh, uh, nee, daar was ik drummer. En, drummer. en bij die andere was ik, uh, uh, was ik zanger. Ja, ja. Dat was dus een jazzbandje, dat andere... Ja, ja. dat klopt. Ja. Maar ben je zelf een uh, punkliefhebber? Ik weet niet wat we kunnen gaan verwachten oh, de komende uh, tijd. Nou, ja. um, want je zegt, uh, uh, nu, minder. minder en ja, ik, heb het, ik heb het meegenomen, want het is uh, ook voor de, voor de uh, manier waarop ze op een podium staan, vind ik uh, prachtig. Maar uh, uh, ik luister het niet meer zo veel. Nee. Ik, la, uh, la, ja, dat is, uh, maar ik hou wel van stevige muziek. Dat ja, wel. want we hadden een paar weken geleden hadden we ook iemand aan het horen uh, en dat was Ben Bosland. Die is, uh, werkt nou bij Dropstyle, maar die is ook heel actief geweest bij de hele krakersbeweging hier in Oren. Dus die heeft ook nog een paar uh, van die uh... Ja, klopt. Heb ik, al, ik heb een paar programma's zitten luisteren. Ja, heel leuk. ja. ja. ja die, uh, nou, en die is nog steeds uh, van de punk hoor. Ja hoor, dat uh, gaat erin als zoete koek. Afijn, ah, uh, ja, wat, wat gebeurt er als je kunstenaar op muziek zet? Nou, Je hebt ook een voorbeeld meegenomen. Elektriciteit is onze hobby. Ja, dat klopt. Weet je wat, uh, kan je iets vertellen over dat... Uh... Uh, ja, elektriciteit is onze hobby, is een, uh, een gezelschap uh, uit uh, zowel Groningen als Amsterdam. Ja. En um, zij maken performances uh, waarbij ze uh, muziek maken met elek elektrische apparaten. En dat kunnen in principe alle elektrische apparaten zijn die je kan bedenken. Ja. Um, en in het begin uh, waar dit, deze plaat van is, uh, uh, deze heet... Uh, deze komt in ieder geval van het album Ik Hoor de Muziek Niet. Het is een oh. uh, heel uh, vroeg album. Van hun. <laughs> ze hebben inmiddels een stuk of 10, 12 uitgebracht. Oh, echt? Of zo. Ja. ja, ja. En um, oh, dat, uh, uh, uh, ze doen tegenwoordig iets meer. Uh, uh, ze maken meer audiovisuele ervaringen, dus ze doen ook heel veel met, uh, met video en schermen die dan naar beneden komen zakken waar je onder ligt op kussentjes en uh, uh, dan gaat het zowel om het, dat wat je hoort als dat wat je ziet. Ja. Um, dus het is eigenlijk een soort uh, performance collectief. Ja. En doet dat dat goed op, uh, op plaat? Um, ik, uh, ik heb eigenlijk geen idee meer, ik weet dat ik, ik heb dit uh, lang geleden geluisterd, dus ja. ik ben heel benieuwd. Ja, je weet ook de titel niet meer, staat hier ook No uh, Title, dus dat is... Uh... Ik denk gewoon dat het nummer vier heet, dat het gewoon de vierde van uh, Ik ja. Hoor de Muziek Niet. Ik ken is... hem van Beukorkest. Overigens, ja? uh, uh, Ik Hoor de Muziek Niet is uh, vernoemd naar een opmerking van uh, iemand uit het publiek, toen ze hun allereerste optreden deden. Kijk, nou, uh, mensen die uh, de muziek niet horen, die kunnen dat gewoon achterlaten in de babbelbox. Hè. Kun je reageren? op het programma en ook via de mail en via alle andere wegen. Maar uh, ik zou gewoon luisteren en uh, kijken of je hier uh, de muziek nog uh, in kunt horen. Allemaal elektrische apparaten dus. Precies. niet lang meer, deze, dit intermezzo in de muziek. Ik kreeg alweer berichten van, uh, ik hoop niet dat, dat dit het langzamer is, en dat was inderdaad niet het geval. Een van de selectiecriteria toch wel geweest uh, van deze plaat, maar wel echt uh, interessant wat je kan doen met uh, elektrische apparaten. <laughs> oh, hij staat trouwens op continuous, dus dat is niet, niet, niet de bedoeling Nee, ja, dat is ook wel weer mooi die, ja. hij, Op zich ging het, was die overgang wel mooi. Dus ik ben bang dat het een soort uh, soundscape uh, is. Het is uh, ze, ze maken ook best wel soundscapes, ja. ja. Dat klopt wel. Want, uh, wat doen ze er nog bij? Want ik kan me voorstellen dat dit voor mensen toch vrij lastig te trekken is. Uh, Zij maken... Uh, uh, hele mooie pakken waar ze in rondlopen. Um, en uh, ze, ze hebben dus uh, allerlei video's die je, die je kan bekijken. Uh, CQ moet bekijken, uh, omdat dat allemaal op je afkomt en uh, om je heen gebeurt. Oké. Okay. Het is uh, echt een uh, echt leuk. moeite waard. Ja. ja. ja. Want uh, ik heb hier nou wat op de plaatsspeleren liggen. Venetian snares. Dat is toch wel klassiek met uh, een stukje uh, drum en bass er doorheen. Uh. Mm, of niet? Ik weet niet welke... Uh, het is, uh, volgens mij gewoon echt... Best wel hard en uh, abstract ook. Ja. En dat is dus een beetje het, ook het idee. We zitten nu nog even in de abstracte kant. Oh, hoek, ja. ja. Dus mensen die dat niet aankunnen... die moeten nu even gewoon een kopje soep gaan halen. En uh, dan over... Een uh, kwartiertje terugkomen. Kwartiertje terugkomen en is het wat liefelijker. En dan wordt, ja. het, wordt het al iets lievelijker. En dan zou ik me kunnen voorstellen... dat het er wat makkelijker in glijdt allemaal. <laughs> uh, maar ja, ik, ik stel gewoon voor... Uh, laten we gewoon Venetia Snerts. Volgens mij is er een of andere nerd... En katliefhebber uit... Uh, Canada. Canada? Ja. En ik heb hem een keer gezien in 013... In, uh, samen met, met een vriend in, uh, in Tilburg. In Tilburg is dat, ja. Ja, echt... Uh, nee, ik, ik, heb, ik heb nog nooit zo'n raar concert gezien. Heel, uh, heel heftig. En uh, uh, er werd uh, um, uh, gecrowdsurfd en gedaan uh, bij een DJ. Dus. En uh, ja, dat is heel heftig. En, ja. Uh, ja, heel, uh, heel mooi. Ja. snares, ja. mensen. Zet de muziek even wat zachter. Of uh, laat het gewoon lekker hoog of staan. Zet die bas even open, want die uh, is altijd uh, echt moeite waard. Uh... 33. 33 toeren, nee, dat nee, is goed. Het is, uh, ja, het sluit wel een beetje op aan. Je had ja, het zo het me, overlopen? Ah, nee, is ook zo. Ja. Het is over nagedacht door mensen. Ik ook een beetje flarden dit. Je krijgt ook wel commentaar. Ja, ik krijg een commentaar. Maar het is, uh, het is uh, een mooi commentaar. Ja, ja. Ah. Nou, ik, ik vind, vind mooi, Ja, Venetian Snares wordt niet heel veel gedraaid. Ik heb het wel eens gedraaid in het programma, maar... Nou, ik moet dit, zeggen, dit is wel ook... Uh, dit is nog wel rustig materiaal. Dit is de rustigere, de rustigere materiaal. Doe eens een heel kort stukje van het uh, eerste nummer. Heel kort. Ja, gewoon. Kijk. Dit dit is... Maar dit, hier uh, werkt je veel met uh, jazz, heb ik idee. Ja, een beetje wel. Nou, daarom. Maar dus, uh, ja, ja, ja, oh, goed, we gingen, gingen nu uh, door. Ja, precies. <coughs> Gewoon uh, skip and die. Uh, skip dan gaan we, and dan die, gaan. die ja. inderdaad. Skip and die. Even kijken, hier, hier op Radio Van de ja, de, heel recent. Riot. Ja, heel recent uh, uh, gevonden. Ik luister graag via de computermuziek. En dan ja. vind je dit op een luisterpar. Ja, want dit was uh, van nieuw, uh, Van nieuw. Ja. De Venetian Snares, maar dit nog niet. Dat kan zomaar een keer gebeuren. Van de laatste nieuwe van Skip and I, Riots in the Jungle*, is it *Jungle Riot*. Yeah. In the Jungle uit, nou ja, deels Nederlandse en ook een deel Zuid-Afrikaans. En ja, dat hoor je dan wel weer. Ja, erg mooi. Ja, het gek. Ja. Leuk. Beetje... Heel leuk album ook. Ja, ja het hele album uh, ja, hij, kan jouw goedkeuring wegdragen. Ja, eigenlijk wel. Hij stond eerst op uh, Luisterpaal 4. En ja? uh, nu stond hij in één keer ook op uh, zeg maar de, de wat algemenere luisterpaal. Dus wat minder, uh, die wat minder op jazz en blues is ge gericht. gericht ja. en, uh, dus ik vond het eigenlijk wel frappant dat hij op allebei voorkwam. Dat is leuk. Toch weer een beetje teruggekomen, zeg maar. Ja, nou ja. ja, ja. Nou, wat, ben je een beetje van dit soort uh, elektronische, gewoon een beetje de nieuwe mogelijkheden verkennend? Ja, nou ja, de, wat, ik luister ik, nu heel graag gewoon muziek via het internet. En, ja. uh, uh, uh, ja, ja, zo struin je het, uh, het een en ander af. En ik ja, nee, ik me uh, nee, bedoel meer gewoon qua muziekstijl, zeg maar. Oh, kan ik... De, um, ja, vind ik leuk. Ja, ja. Want we hebben net en snares. Dat is wel iets wat je vaker draait, of uh, uh, ook niet echt. Nee, eigenlijk wat er nu zo direct komt, dat, dat uh, draai ik uh, ongeveer een jaar lang best wel vaak. Een, een keer in ja. de week of zo. En wa wa wanneer, wat is dan voor jou de gelegenheid om uh, muziek te gaan draaien? Of is dat eigenlijk... Ah, of alles door. zijn, op mijn werk of in de auto. Of ja. nou, dat maakt niet zoveel uit. Dat maakt niet uit. Nee. Ja, ik, ik kan me me voorstellen dat we gewoon overschakelen naar die muziek uh, waar we het over hebben. Namelijk 7 Billion People All Alive at Once. Klopt. Van van and So I Watch wat You From Afar. Ja. Wat een Prachtig een Ja, mo mooi, mooie band. En het leuke is, die heb ik ook eigenlijk gewoon via het internet gevonden. En dan... Uh, ...zit je gewoon dingen te, te, te luisteren op Bandcamp. Ja. En, uh, uh, het is gewoon een heel tof medium... ...dat het zo heel toegankelijk is... ...en uh, amateurs kunnen er zelf een, uh, een, een album op aanmaken... ...en uh, ja. Ja, dit soort uh, jonge bandjes ook... Uh, ja. en uh, ze geldt, ze geldt, geldt het geldt dat geldt Toerder voor... als een beest. Ja, dat uh, ja, is een hele leuke band. En die, ja. Uh, uh, ja, het, ik vind het heel mooi, heel hard, maar heel uh, harmonieus ook. En uh, uh, heel, uh, hoe zeg je het, bombastisch eigenlijk. Ja. Nou, ik vind het een hele mooie band. Maar ook ja. gewoon die naam, 7 Billion People, All Alive At Once. Dat is natuurlijk... Uh, dat is het nu zo'n beetje. Ja, dat is het ook gewoon. Ja. Ja. Het is gewoon waar ook. Ja, dat is waar. Dat is, uh, dat is het nu. Ja. Dat is wel een magistrale titel. Ja, ik denk toch ook, hoe, hoe zit dat met, met, uh, uh, met, met zeg maar beeldend kunstenaars of ruimtelijk kunstenaars? Hoe belangrijk is internet dan? Ja, speelt dat een heel grote rol in je werk of is het meer gewoon, je hebt een portfolio staan en dat is het? Want voor bandjes is het wel heel duidelijk, want ja, je kan overal de muziek horen. Maar... Ja, ik denk dat het in zekere zin wel helpt. En uh, uh, je hebt, uh, je hebt het, het leuke is, kunstblogs zijn eigenlijk heel leuk. Ja. Ja, zoals uh, bijvoorbeeld uh, een grote in Nederland is trendbeheer. Um, en de, daar kan je echt allerlei tentoonstellingen eigenlijk op zien. Dat uh, recenseren ze. Of ja. recenseren ze. Ze maken eigenlijk gewoon overzichten uh, met kleine commentaren. Ja. Uh, het zijn geen hele zware recensies. Maar uh, het is eerder heel licht uh, uh, gebracht. Heel toegankelijk wordt het eigenlijk daardoor. Ja, en daardoor kan je eigenlijk zien wat er in het hele land uh, zo'n beetje uh, gebeurt aan, uh, aan tentoonstellingen, openingen, uh, van alles en nog wat. Ja, en ja. dat is ook iets waar je zelf als curator op kijkt, of, uh, of uh, gewoon als persoon, Soms als sommige, sommige, ik vind bijvoorbeeld uh, PietMondrian.com heel leuk om te bekijken, maar uh, ja, er zijn nog wel, er zijn, weet ik veel, er, er zijn heel van, veel ja. blogs die, uh, die heel aardig zijn. Ja. Ja. Goed, uh, nou, we zijn natuurlijk voor de muziek, maar ik dacht toch even horen hoe dat nou precies zit. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want je hebt natuurlijk zelf een site, maar het is niet zo dat jij heel veel aan opdrachten komt uh, via het internet of zo. Of, uh... Nou, soms wel. Er zijn ook, uh, er, er zijn ook uh, allerlei oproep sites bijvoorbeeld, en daar maken wij als Hotel ook weer gebruik van. Dus als we zo'n ja. oproep hebben, dan zetten we die ook weer op dat soort sites. Ja ja heel simpel 7 billion ja. people all alive at once van so and so I watch you For My afar Bombastisch. het is een van remix, uh, de remixen de Japan remix uh, nee het moet nummer de uh, de radio edit ja, ja. maar <laughs> het is... kan ook geremixed worden en dan hoorde je daar net <laughs> misschien straks Ja. als we zin hebben als we het nog even van een afstandje willen bekijken hier op mooi On my left eye Op Radio 501 van Stuurbaard Bakkebaard uh, Straks na de reclame zijn we terug Met nog meer muziek uit de platenkast van Wouter Siebum En uh, Ik kan nu afklappen dat daar een paar duo's Tussen zitten van bands die Wouter toch Echt uh, super vindt en uh, ja Misschien horen we dan gelijk nog een beetje Of er ontwikkelingen zitten In, uh, in de ontwikkelingen van de band Ja dat is waar en, en misschien een paar duo's Die gaan over hetzelfde thema maar die dan toch Door twee verschillende bands Kijk rijmen, radio rijm. Ja precies Mooi, mooi, mooi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 Volgende donderdag op Radio 501. Gregus, ja, En het regent buiten. Nee, helemaal niet. Maar dit is Finger Thing. En uh, welk nummer eigenlijk? Het is uh, nummer 12. Nummer 12. En die heet Flathead. Van het album The Main Event. Ja, ze zeggen uh, van niet achterover, want dan heb je ook een soort flathead. Op je achterhoofd dan. Finger Thing. In de blaadkaart van wat 42 gulden 5 en 90. In de platenkast van Wouter Sieben was dit. Ja, het was toch de. Finger. Ja? Ja, het was wel Finger Thing, maar dat was niet Flathead, maar Fathead. Fathead, ja, want het was geen gotische S, het was gewoon een echte F en het was ook geen L. Maar je zou denken: Flathead, maar het is gewoon Fathead. Fathead. Ja, dus het heeft helemaal niks met stijl achterover slaan te maken. Nee, helemaal niks. Nee. Maar goed, welkom terug hier in het uh, in Tweede het, in het Uur. Alweer van je platenkast. Het gaat toch weer behoorlijk snel, denk ik dan? Ja, gaat uh, zeker snel. Ja. ja, ja. Waarom trouwens, dit, uh, een, beetje, dit een beetje de trip op uh, doet het me aan denken? Ja, ik, ik vind het... Ik vind het uh, th ja, het is een, uh, een DJ en een uh, contrabassist. Oh ja? Is het? ja? Ja, en dat doen ze met z'n tweeën live. Dus uh, de, de ene scratcht de uh, beat. En de ander die speelt uh, contrabas. Ja, die maakt het uh, nog het funkier, uh, zeg maar. Nog ja. het funkfeest compleet. Ja, inderdaad. Ja, ja. Een heel funky uh, duo. Ja, ja. want hoe, uh, hoe ben je hier zo bijgekomen? Ik zag al 42 gulden Het is al een ja. oud plaatje van je. Het is een uh, oud plaatje. En ik kan me herinneren dat ze in een documentaire zaten op de VPRO. En dat ik dacht, die moet ik hebben. En, en, dus en toen ben ik naar de platenwinkel uh, gegaan. Het ging over het duo of het was gewoon uh, achtergrondmuziek? Uh, volgens mij zaten ze in een uh, documentaire en uh, liepen ze die documentaire? Ging over een andere band. Liepen zij binnen in de studio en mochten ze toen uh, uh, ook even iets spelen? En dat vonden die documentairemakers zo leuk dat ze, dat ze duidelijk met naam en toename in beeld kwamen. En toen dacht ik, Nou, dan dat dit is echt gek. ja, ja. nou, dat is ja, heel leuk band, maar inderdaad ergens in de jaren negentig, ja. gekocht. dus het is al lang geleden uitgekomen. Ja, was je iemand die ook altijd met over met boekjes bij zich en uh, als er wat interessants voorbij komt uh, opschrijven. Ja, op, opschrijven of toen de tijd ook veel uh, optekenen. Ja. Ja. ja, precies. Ja, maar dat is ongeveer hetzelfde. Ja, tekenen, dat is toch ook... Uh, ja. Ook is opschrijven, maar dan uh, zonder woorden. Ja. Oh ja, gewoon tekenen. Ja, oh, je tekende dan, ja. dan gewoon een vet Oh nee, nee, in dit, uh, in dit geval ja, ja, ja. schreef ik het waarschijnlijk wel op. Ja, ja. <laughs> nou, in die tijd ik had altijd van die notitie van die tekenboekjes. Of, uh, ja, uh, precies, van die, van die zonder lijntjes. Uh, ja. Kijk maar maar, zonder lijntjes... Even kijken, want we komen nu bij een. mag ik het zeggen, een held? Ja, ja zeker een held. Ja. Johnny Guitar Watson. Ja. Untouchable. En dit zijn uh, opnames van voordat hij bekend werd. Uh. De, nou, of dit niet? zijn opnames van voordat hij uh, uh, vieze funk muziek ging maken. En, uh, uh, en die gaan we dan, dan uh, dat gaan we dan daarna als uh, in, het, in het duo uh, even luisteren. Ja, uh, dus um, uh, ja, en uh, ik vind dit, dit super mooi. Dit is wel echt. Uber romantisch en uh, uh, uh, over de top, uh, uh, ah. maar zo mooi en uh, ah. ja. ja de, the nearness of you. De nearness en, een, of you. Een, ja. een classic uit de Giles. Um, maar is dit ja. ook een uh, Giles? Ja, soort van. Soort ja. van achter. Ja. Dingen. En dan ja, straks. Nee, ja. ja, straks gaan we naar dus wat de vettere funk uh, ja. kant uit. Ja. Kan je alle twee kanten waarderen? Ja, absoluut. En want die, die, die andere kant... had ik eigenlijk eerder gevonden. Die, uh, ja. uh, die, uh, uh, die plaat... die komt eigenlijk... uit de platencollectie... van mijn vader. En, uh, die heb je die, gewoon meegenomen. Die is bij keer. ons thuis rond. en ja. uh, Nou, ik heb pas nog even gevraagd... of die hem wilde geven. Want... Uh, uh, ik heb eigenlijk voor de rest veel van, uh, van uh, Johnny Guitar Watson op cd. Ja. En, uh, en op mijn computer staan. Ik, ik luister het nog steeds heel veel. Z de, euh, zeker één uh, uh, keer in het half jaar dat ik echt wel weer een heel album uh, doorluister. Maar ja. dit, dit album eigenlijk, die hebben we vorig jaar aangeschaft. En uh, wij vonden het heel leuk. Want uh, met, ons met ons trouwen hebben wij ook gedanst op dit nummer. Oh, dus dat was echt... Uh, ja, het is oh. ook een, het is een romantisch nummer. Ziet u het voor u? Josina and Walter, Sibem <laughs> Sideris, The Nearness of You, 501. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you and a woo girl. It's not your sweet a conversation that brings this old sensation. Oh no. It's just the nearness of you When you're in my arms and Darling, and I feel, and I feel you so close, you're close to me My wife come true, and whoa, I need no soft lights to enchant me, girl, if you only grant me the right. To hold you ever so tight And to feel in the night Ooh, yeah, that nearness of you Pretty girl, let me tell you I want the nearness of you I say, baby, you got a thing going. I say, don't you know you're in or something. I just want to feel that nearness. Talking about the nearness of you. Johnny Guitar Watson. Speelt ja, inderdaad gitaar Mogen we dadelijk wezen. Ja, hoe kan, het, hoe kan je dat je zo verslingerd bent geraakt? Dat komt dus door uh, je vader eigenlijk. Ja, je vindt zo'n uh, zo zo plaat in die platenkast. En, uh, volgens mij had mijn zus hem uh, iets eerder te pakken. Die heeft hem ook nog een aantal keer geluisterd. En, uh, um, en op een gegeven moment uh, uh, heb ik hem veroverd. En uh, ja, het is, het is echt gewoon fantastisch. Uh, uh, uh, die, hij kan uh, uh, hele mooie harmonieën zingen. En, hele, hij, heeft een, uh, en uh, hij kan soms heel mooi hoog zingen en soms heel mooi uh, heel laag. Ja, heel, uh, <coughs> heel laag. Ja, ja, zoiets. En uh, dat is fantastisch. En um, ja, goede goede Funk, gitarist ook. Ja. Want, ja, ik, ja, daar ken je hem dus een van. Een van mijn helden. Het is wel ja. een beetje een, uh, een foute man. Hij, hij uh, was uh, pooier en had, uh, oh, allerlei, ja. uh, hij had natuurlijk een aantal hoertjes. En uh, met het geld wat zij voor hem verdienden, uh, betaalde hij de opname van zijn platen. Hmm. Dus uh, ja. Dus bij deze. Ja. Ja, ja investeerders zijn dat, uh, moet je me denken. <laughs> ja. Ja, ja. Nou ja, goed. daarom ook. I want to thank you. I want to thank you. Nou, dat ja. is dan toch even voor. Uh, voor zijn schatjes. Ja, precies. I want to thank you. Van uh, de plaat, uh, trouwens. Uh, uh, van de plaat. Uh, a Real als... Mother. Ja, precies. Ja, want dat is eigenlijk die bekende uh, ja, a Real a Mother voor je. Ja. ja, die doen we niet. Ik bedoel, dat kennen de mensen. Misschien dit nog niet. En als dat niet zo is, dan nu in ieder geval wel. I want to thank you. Thank you. Het klonk even heel hard, want we moesten hem even wat harder zetten hier. Het was uh, erg zachtjes, uh, heeft hij het ingespeeld. Ja, of, uh, of, er, uh, of, er, of er misschien zit de speler uh, niet zacht. zo heel hard. Ja, ja, kan, ook. Zou, kan allemaal. Dat zou, zou kunnen. Net ging het... Uh, ik heb het vroeger nieuw. thuis heel hard gedraaid altijd. Dus ik kan me niet voorstellen dat het aan de ingespeelde plaat ligt. Nee nou, dat, Maar we uh, nee. Nee, zullen ze zeker een andere plaat proberen. Dat, uh... Gewoon, uh, gewoon even natuurlijk gewoon dat welbekende empirische onderzoek. Uh, want jouw roots uh, liggen niet in, uh, in Groningen of in Hoorn of uh, wherever, maar waar kom je vandaan? Uh, nou, ik, ik ben geboren in Amsterdam, maar ik ben opgegroeid in Almere. Oké. Okay. Ja, aan de overkant van die bak met waters. Ja, precies. Ja. Ja, we zitten hier in Hoorn en aan de andere kant, ja, daar, we zitten naast de Markermeer. En ja, je kan het zien liggen tegenwoordig, het, die torens. Ja, precies, die, die torens die hier gewoon liggen. Ja, ja, je kan volgens dat is een mij... stad, ja. In de spits kan je heel goed gewoon met een boot, uh, gewoon met een uh, draagvleugelboot... Ik heel denk snel dat je dan, mee, hè? ja. Voor mij ben je dan heel goed uit, maar goed. Mijn je daar al... wat te zoeken hebt. Ja, als je moet je daar wel heen natuurlijk, moet je daar ja. werk hebben en uh, dat soort uh, zaken. Maar dat zou maar kunnen. Maar je, komt uit, uh, je bent opgegroeid in Almere, w wat doet dat met de mens? Um, uh, ja, wat doet wa dat wat, met de mens? Wat, want uh, hoe oud was je uh, dat je daar uh, kwam te wonen? Uh, elf maanden. En ik uh, verhuisde, verhuisde weg toen ik 16 was. Want toen was ik het wel een klein beetje op. Maar toen ben ik er daarna altijd nog heel veel vaak geweest. En, uh, maar dan was ik meestal in het weekend alleen terug. Want dan ja. woonde ik ergens anders. Wat, kan je iets zeggen over uh, muziek in Almere? Ik, Iedereen ik hing kent ook Ali maar... Ja, Ali B, Maar ik hing altijd rond in uh, jongerencentra. Zoals ja. uh, uh, Trapmetov of uh, Totem. Uh, dat heet inmiddels de meester volgens mij oké okay. en ook al een tijdje niet meer geweest um, en dat, dat zijn uh, of daar waren heel veel jam sessies dat soort dingen band bandavonden uh, ja. competities um, en nu dus eigenlijk een duo of twee uh, of tussen uh, twee plaatjes ja van een plaatjes duo van uh, bandjes uh, uit Almere uh, en uh, uh, beide, hebben, uh, beide bandjes komen eigenlijk voort uit een andere band... die ik toen heel tof vond, Bam. Bam. Uh, maar die, uh, ja, maar die, die kon ik helaas niet zo in, 2, 3 vinden. Of in ieder geval uh, niet, uh, heb ik niet zelf. Nee. Maar uh, de supermannen wel. Ja. Sup en uh, wat, wat is dit voor muziek? Uh, uh, het it, it is een soort uh, Foo Fighters meets uh, Doe uh, oh, okay. maar. Oké. Maar dan ben ik wel heel kort door de bocht. Ze hebben wel, trouwens ook een uh, Foo Fighters... Uh, Doe maar een nummer gekofferd daarop. Oké. Okay. Op, op het album. Is dat, uh, is dat uh, veel te veel? Oh, nee, is dit alles? Ja. ja. Ik zie het, ik zie het, ik zie het. Maar dit heet... Dit, uh, kom er niet uit? Kom er niet uit. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik kom er Oh, dit is dan het uh, en ik weet niet Het uh, Fool Fighters uh, effectje. Ik ja, een beetje wel. Kom er niet uit en ik weet niet waarom, maar ik kom. Zoals gezegd. Toen gaat Koe <laughs> als bij een muse zit. Dat is eigenlijk gewoon muse. Vind je? Ja, ja, ja. nou oh, Ja, waar, ja. ja maar, een beetje theatraal the mag wel. Theatraal, van. ja. Nee, te gek. Prima. Ja. Uh, volgend nummer is Almere. Ja. Van de Softies. Van de Softies. Oh, ja. Yeah. Uh. Acht jaar oud was werd mij uitgelegd Hoe men in Nederland het gebied had drooggelegd. Hoe kon ik weten dat ik weg zou moeten gaan Uit het mooie Amsterdam vandaan We gingen wonen in een spookachtige stad Weinig mensen, weinig huizen ik werd verliefd op de mooiste van de klas, dus het leek of het allemaal zo erg nog niet was. O lief Almere, leven moest je leren. Met je leegte in de koude wind, jij arme vonden licht. Ik werd groter en je groeide met me mee Oh, ik begon je leuk te vinden Je liet me zingen, liet me skaten, Liet me vallen en weer opstaan Almere is vandaan, ja Oh lief Almere Leven moest je leren met je leegte in de koude wind Jij arme vondeling Er zijn alleen nog steeds geen zwervers En met prostitutie valt het reuze mee Junkies kunnen de metro nergens vinden Maar Almere gaat al wel met Krakers in zee. Oh, Liefalmeren, leven moest je leren. Met je leegte in de koude wind, jij armen vonden. Almere, je begint het al te leren, met Big Brother en Ali Bay applaus voor Almere. Almere, de softies. En ja. jouw, ze kwamen voorbij. Big Brother en natuurlijk... Uh, Alibé. Alibé. <laughs> ja. ja, ik bedoel... Alle, alle clichés worden weer uit de kast ja, ben, Maar het Zelf het mag... overigens, uh, uh, qua rapper... ben ik dan nog iets meer uh, onder de indruk... van die jongen, hoe heette die? Reemster of zo. Dus, oh oh dat ja, ja, helemaal melodramatisch. Daarom vond ik het wel uh, grappig. Ja, die kwam ook uit, uh, uit Almere, toch? Ja, iets uh, donkerder. Uh, ja. Zeg maar qua sfeer. iets Gewoon de iets, iets meer duistere straat, kant. De uh. straatjongesmentaliteit. Ja, mentaliteit. Ja, ja. Ja, precies. Heel melodramatisch. Prachtig. Ja. ja. Echt grappig, die jongen. Ja. Maar Almere, dat, uh, heeft dat uh, kan je iets zeggen van... Ben je toen ook al in aanraking gekomen met, uh, met kunst? Hebben ze daar ook veel in de openbare ruimte staan? Dat je denkt van... Ja, ze, dat hebben ze daar wel. Dat, ja. uh, of uh, tenminste... Uh, uh, de, de Museum de Paviljoens is, uh, vind ik eigenlijk... een van de betere musea in Nederland. Uh, ja, ja, ja, echt een van de betere musea. En die hebben een hele grote collectie uh, uh, buitenwerken. Uh, die door heel Flevoland uh, heen, uh, heen zit. Uh, ja. Waaronder uh, werk van uh, Daniel Liebeskind, Serra... Uh, uh, Marinus Boesum. Die heeft daar die grote groene kathedraal. Ja. <kwijls> Dat is prachtig. En... Um, uh, ja, er, er staan ook heel veel werken... dwars door de stad heen... maar daar ben ik me meestal iets minder van onder de indruk. Maar uh, dat museum zelf is echt gek. En de ja. laatste tijd zie ik ook wel... en dat zie ik eigenlijk dan voornamelijk via Facebook... dat dit, het culturele leven daar... of in ieder geval uh, qua kunstgebied... Uh, ook echt wat harder aan begint te trekken. Uh, met allerlei festivals... en, uh, uh, en initiatieven... en, uh, en ja. ga uh, galerie bij een soort supermarkt... en, uh, en van oh ja. alles en nog wat. Ja, heel erg leuk. En, uh, ja. Uh, ja, dat, dat, ja, lang niet te... Uh, Stelt jou belang... tevreden als, uh, als ex? Ah ja, ah, en zoveel redig. kom ik er ook niet. Dus in die nee. zin uh, heb ik daar eigenlijk ook niet zoveel mee te maken. Nee, nee maar het is toch wel grappig. Ik bedoel, uh, het is in de jaren zeventig gesticht uh, volgens mij al meer, hè? Ja, dat klopt. En als je dan bedenkt dat het nu veertig jaar later, dat het nu al begint aan te trekken, is eigenlijk al ook wel weer best grappig eigenlijk. Jawel, maar nee, het loopt al een hele tijd. En, en bijvoorbeeld uh, die, die, uh, die twee bands die je net hebt uh, gehoord. Ja. Uh, in ieder geval eentje ervan, de Softies, die, die, uh, die zitten ook nog steeds in een uh, kunstenaarsinitiatief in, uh, in Almerehaven. En dat ja. heet uh, BG2224. En uh, daar gebeurt eigenlijk heel erg veel en dat gebeurt al heel lang. En... Uh, uh, nee, er is, er is echt wel wat te doen in, uh, in, in Almere. Dat is, ja. Het is echt lang niet zo erg als dat de meeste mensen denken. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon heel erg te vergelijken is met alle wijken die hier rondom het centrum liggen. En dat als je de Grote Waal en Kersenbogert en, in Oren, en Erisdam, Ja, ja, ja. Als je, de, als je dat kijkt... Het, dat, dat, het uh, lijkt er ik, ik wil uh, het lijkt heel erg iets. op. Het, uh, uh, het, en het was <laughs> eigenlijk best, best oké. Okay. Heel groen. Door Almere heel, of door Kersenbogert? Door Almere. Oh, oké, okay. ja. Yeah heel groen en heel, heel wijs opgezet op zich vond ik het wel wat hebben maar ja, misschien uh... ja nee, het is nee, ook ja. best leuk als je de mensen kent en uh, nee het is ja. hartstikke goed ja. ja prima prima mag ook gewoon wel een keer gezegd worden dat bedoel het is dan wel een muzikaal uh, praatprogramma maar dan mag je best af en toe even opnemen voor almere precies zo is dat ja maar goed, uh, terug naar jouw uh, echte fans. Want uh, is, zijn het ook bandjes die jij gevolgd hebt? Uh, softies en uh, uh, supermannen? Ja, we, de, in de loop der jaren volg ik dat soort bandjes wel. Omdat ik ja. het, en uh, ik, vind dat ook, ik vind het gewoon heel leuk. Ja. Ja. Maar goed, we gaan nu naar... Uh, nou moet ik even heel goed kijken. Dan moet ik het even heel naar goed... De, de Breeders. Ja, want er staat die title TK. Maar dat ja, is dat de is het plaat. naam van de plaat. Ja. Ja. Dat is een uh, band waarmee je in aanraking gekomen. Uh, op uh, best wel jonge leeftijd. Toen, uh, toen hun album uh, Last Splash uitkwam, en dan, dat was, uh, en dan moet ik even lezen, maar ik denk ergens begin jaren 90. Dat was uh, in 1993. Ja. Dus uh, ja, een fantastische band. Van, be, uh, beetje, ze hebben die hit gehad, uh, Cannonball. Die gaan we niet draaien, maar uh, die is wel. Uh, dat is wel een bekend Dat zegt me, Ja, dat is ja. een bekend nummer. En, uh, uh, uh, ze hebben, ze brengen eigenlijk nu eens in zoveel jaar, brengen ze een plaat uit. En uh, uh, deze plaat, Tijd op die die kwam uh, uh, eigenlijk uit terwijl, die, terwijl iedereen dacht dat die band al lang en breed dood was. En, okay. uh, ja, ik... De, die, ik heb dat, ja, ik Klinkt heb het dan ook ik, ongeïnspireerd ofzo, of zo? Uh? Nee, ja, persoonlijk vind ik het een van... Het misschien wel de mooiste plaat die ik in mijn collectie heb. Ik vind het echt prachtig. Het is van een amateurisme waar, waar, waar, waar veel mensen nog een puntje aan kunnen zuigen. Er, er, is, er wordt zo overgeproduceerd. Ja. In uh, vrijwel alle soorten muziek. En uh, uh, weet je, alles wordt getweaked, alles wordt rechtgetrokken, alles Precies. wordt gedaan. En zij maken expres ja, hele mooie lo-fi muziek. En uh, uh, er wordt zo min mogelijk getweaked en, uh, en gedaan. En uh, uh, ze vragen letterlijk de drummer om amateuristisch te drummen. Ja, het is ik vind het heel eigenlijk mooi. gewoon en, een groot statement, denk je. Of het, het is, het is ook hoe ze zijn. Het, okay. is een, het is een, uh, een uh, uh, van de zusjes Deal. Uh, Kim en Kelly Deal uit uh, uh, Minnesota. Klopt dat? Ja. ja. En uh, uh, ja, zij. Uh, ze, de, de, degene die hier zingt uh, was ook de bassiste van de Pixies Goeien. en uh, ja het, het, ik, ik vind het gewoon een hele goede band en het, het is gewoon heel uh, rauw en rommelig, altijd ja, en ja, het lekker. nummer dat we nu gaan horen is het nummer Little Fury precies dus ze maken zich een beetje boos, en is het ook een heel kort nummer? nee, maar ja. Nou ja, dat, mag, dat hoef ik helemaal niet en er komt daarna nog een nummer, hè? en van... ik wil er komt daarna nog een, ja maar nu eerst Little Fury. En hij is aardig op volume. We hebben net een beetje zitten sleutelen, maar het komt helemaal goed. Let ook op de drums. I just wanna get along, I just wanna get along. I just, I just wanna get along. I just wanna get along. I just wanna get along. Ja, van, ja dat ging gewoon tegelijkertijd met de Breeders. Last Splash, dat was hun plaat. Een hele ontwikkeling, want ze zijn naar, naar bijzonder, uh, ja, hoe zullen we dat zeggen? Bijzonder uh, lofai gegaan. Ja, maar het was ook redelijk lofai. En ze kwamen uit een bandje, dat heette The Amps, en dat was ook uh, redelijk lofai. Maar het is altijd uh, uh, rommelen okay. met versterkers. En uh, ja. Het echte bandgevoel uh, spreekt dus kortom uit. Ja, absoluut. Ja. 1993 alweer. Ja, dat hoor je... Want dat was een beetje de tijd van de Grunge ook en zo. Dat absoluut, ja. Ja. ja. ja, mooi hoor. Dus je, je luistert je als uh, tiener luistert naar deze... Uh... Ja, ab ab absoluut, ja. Ja, het was echt een rocker... Uh, eh, ik, een ja, rock en uh, soul eigenlijk ja. dus. Ja, ja dat, dat mengde zich heel erg. Maar dus toen heb ik een tijdje... Uh, Um, zeg maar zo rond mijn 15e, 16e. Toen heb ik eigenlijk alleen maar. Uh, of toen ben ik steeds uh, hardere muziek gaan luisteren. Ja. Zeg maar. Dus um, uh, ja, dat toen, toen heb ik een tijdje geen Johnny Guitar Watson geluisterd, inderdaad. Oh. Dat, uh, die kwam even niet meer in de platenkast voor. Nee. <laughs> ja, dat, dat, dat komt vanzelf wel weer terug, dat merk je maar weer. En, ja. uh, nu nee, dat, dat, dat, dat komt ook wel weer terug. Dat, ja. is, uh, dat, is het, dat is juist het mooie natuurlijk. Of in ieder geval, dan is het goed. Dan heb je. Een goede smaak gehad eh, als kind, eh, moet je maar denken. Ja, een beetje. Nou ja, een goede smaak om me heen gehad als kind. Hè? Ja, ja. Ja, wat, wat, wat luisterde die ouders dan? Uh, ja, dat dus. Veel, veel Stevie Wonder. Heb ik, ik heb het wel bij mijn songs in The Key of Life. Oké. Okay. Ja, ja. ja. ja, ja je zo, moet keuzes dat, maken. Ja, dat, ja, dat hele, de, en dat die, het zou voor de Dat Die, die, die hele dubbele, dat zijn ja. alleen maar hits. Alleen wat dus, gekke dit nummers. Is, aan een stuk door. Dat is, ja, het is echt de gek. Daar gingen we echt dansend uh, op door de huiskamer. Ja, uh, fantastisch. Ja. ja, dat is ja, dat heel... Ja, dat oh, jullie hebben thuis uh, flink gedanst. Uh. Op, op Stevie Wonder, zeker. Ja. Ja. Ja. ja, mooi. Je hebt een beetje een muzikaal nest ook geweest? Uh, ja, mijn vader speelde altijd in een band. Uh, die heette uh, Le Bouton. En later heette ze The Moving Strings. Ah. En uh, dat deed hij met zijn broers. Met, uh, soms met vier broers. Le Bouton? Ja, soms of... met vier broers, soms met vijf broers. En, um, en wat voor muziek was het dan? Uh, ja, de, uh, gebaseerd uh, zeg maar op de Shadows eigenlijk. Uh, ze speelden altijd oh, ja. heel veel uh, Shadows-achtige muziek. Surf, of, uh, of echt nummers van de, van de Shadows. Um, ja, niet per se de Surf-kant. Meer de, uh, uh, de, kant, de, de, de Cliff Richard-kant, zeg maar, maar dan okay. zonder zang. Ja. Ja. Nou, nee, en ook hun eigen nummers, zoals Wonderful Land en, zo, en dat soort uh, ja. foot Tapper. En je, je, dingen, en je, en je moeder? Die, uh, die, luisterde, ja, die luisterde uh, Alison Moyet, denk ik. Okay. Dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja. Ah, ja. Ja. Dus toen dacht ik, uh, laat ik uh, zijn album van de Breeders aanschaffen. Ja. <laughs> ja. Dat, dat, dat soort reacties <laughs> krijg je dan. <laughs> ja, precies. Nee, hoor, niks meer mee Maar, ja, maar uh, was dat die tijd ook dat je al dingen in het openbare uh, ging neerzetten en zo? Uh, nou, nah, nee, toen nah, ja, ga... ging ik wel met vrienden ook spelen en zo, dus muziek, muziek maken, dat soort dingen, dat ging ik wel doen, ja. Maar als kunstenaar, dat bedoel ik meer in de openbare nee, ruimte, nee, dat nee, je nee. denkt van, nee, hé, hey, ga je veel veel veel uh, neerzetten? Nee, nee, nee, nee dat kwam veel later pas, ja. Ja, wanneer, wanneer ben je in aanraking gekomen met, met publieke kunst? Poeh. Ja, op zich... Uh, natuurlijk vrij snel, want je leeft in Almere. En daar had je natuurlijk al die schitterende bouwwerken in, in de wijk. Ja, nee, dat is wel waar. Ja, nee, daar was, was op zich wel veel te zien. En uh, dat kan ik me trouwens nog wel herinneren. Want uh, de paviljoens, die zaten vroeger uh, uh, onder in het stadhuis, in de kelder. Ja. En uh, toen heette het nog wel anders. Ik weet eigenlijk niet meer hoe het heet maar ik weet wel dat daar een expositieruimte was. En ik kan me wel herinneren dat ik daar ooit een keer geweest ben. En dat ik, uh, dat ik vrij jong was als ik jaar of uh, zeven, denk ik. Zoiets. Ja. En, uh, vond ik best mooi, ja. Ja, maar ik, ik wil je toch even... Uh, nog even weer terugkomen op de muziek... want je zei, we gaan liever draaien. Oh ja, ja, dat, dat uh, ja. Dit was niet zo, uh, zo heel lief, nee. Nee, nou ja, ja, liefde voor de muziek natuurlijk, dat is, uh, dat is waar, maar... Het is want, wel wat minder abstract geworden. Nee, maar je hebt hier een, een, een plaatje met de singles... de B-kantjes en de EP'tjes van de Hollies. Ja. En uh, welk nummer wil je van de Hollies draaien dan? En uh, waarom eigenlijk? Uh, ja, Stee. Ik vind het een heel mooi liedje. En uh, ja, ik weet het niet. Het is, het is gewoon een te gek liedje. Ja, ja, welk nummer is het? Uit uh, mijn hoofd het... nummer 5, Maar heb ik dat niet net gezegd? Ja, volgens mij wel. Zit het plakketje er nog op? Nou, niet op die cd zelf. Even kijken hoor. We gaan nog... We knallen hem gewoon. <middels> Ja, en het wordt please is gevallen. I want you stay van Hollies. Inderdaad. Oh, ah, heerlijk. Nou, dankjewel voor uh, deze vrolijke noot hier op deze zondag. Uh, ja, of zonnige, zonnige donderdag, hoewel de zon natuurlijk alweer achter de horizon zakt. Zo langs mijn hand. Ja, dan krijgen we niks minder dan uh, Gino Washington. Ja, en toch stiekem een duo dus met de vorige plaat, want dit is uh, Please Stay. Precies, ik uh, wou zeggen, het woord please is gevallen. Ja, gezongen door uh, Pearl Jones. En wie is uh, Pearl Jones? Eh... Uh, dat antwoord moet ik je verschuldigd verschuldig blijven. Maar uh, ze staat er uh, hevig bij vernoemd. Dus, uh, en en ja. normaal zingt hij zelf. Dus uh, uh, ik denk vandaar dat... dat als je denkt van uh, dit is Gino Washington. Wat heeft hij een hoge stem? Ja. Uh, of een wat vrouwelijke stem. Precies. Uh, dat is dus niet zo. <laughs> dat, is, dat is iemand anders. Ja, dat heeft in ieder geval zijn goedkeuring kunnen meedragen in dat, uh, in dat jaar 1964. Ja, dat inderdaad. Ook oud dus. Heel ja. Ja, oud. Is dat ook weer zo'n vaderkast? Uh, vader nee, nee. Dit, uh, Gewoon... Eigenlijk een paar jaar geleden ergens gevonden... Uh, Plato. bij de plateau zo zin. Nee, plateau zo te Ja. 499. Geen geld. Take 3 T3. En dat was ook gelijk diegene die op plaat kwam. Dary, I love you. Dary, this is true. Gino Washington, maar dan niet op zang. Maar wel van dat nummer bekend in ieder geval. As made popular by. Precies. En <laughs> Take 3, dat was uh, gelijk een uh, hartstikke idee, uh, was raak uh, voor jou. Ja, dat was mooi hè? Ja. Ja, prachtig. Jij bent wel iemand die dan in de plaatszaken rondloopt en dan uh, denkt van... Uh, hey. Nou, dat is een geinig plaatje. Vroeger uh, meer dan nu. Maar dit soort dingen uh, uh, vind ik dan ook heel erg via recordlabels. Dus dan uh, ga je gewoon zoeken op uh, uh, blues of op, uh, op uh, rock'n'roll labels of wat dan ook. En dan uh, kom je zo via via zeg maar van het ene label naar het andere op ja, het je, internet. Je uh, weet dan uh, dat Norton een uh, beetje deze stijl... Uh, ja, precies. En dan luister je een paar uh, van die mensen en, dan, uh, nou, en op een gegeven moment bestel je een keer wat. Ja, nou, met je groot gelijk. Gina Washington, ja, nou, en dat, uh, wanneer draait dit? Wat is dan nou een geëigend moment? Ja, zo'n een zonnige ja. dag. Ja, ja denk zeggen. ik het wel. Ik, ik heb wel ja, ook heel veel van in van de auto. auto ja, het zijn allemaal van dat soort uh, nummers. Ja, ik vind het erg mooi. Ja, lekker. Mooi hoor, mensen onthouden die naam. Ja, niet dat hij niet dat nog optreedt. Ik denk trouwens zomaar dat hij... Uh... <laughs> ja, we zouden het even op moeten zoeken, maar... Het is een quizvraag voor volgende week. <laughs> ja. Wie kan ons vertellen <laughs> of die, uh. <laughs> Of hij uh, nog onder de levende is. Laten we hopen van wel natuurlijk en dat hij een gelukkig leven heeft. We gaan we even helemaal 180 graden gedraaid? Hier heb ik ook een heel mooi ja. pijltje erbij gezet op dat stickertje. Ik heb hier zo'n ja. zo roze hier. Ja, one, 180 degrees is het. 180 ja. degrees. En, uh, zo heet het ook. Zo heet de Band ook? Nee, het is nee. van uh, NoFX. Precies, geen geluidseffecten. Gaan we wel eens eventjes horen. No effects en degrees. Ja, zeg er eens wat van, uh, Wouter. Ja, dat was een... uh, ja veel geluisterd, NoFX. En uh, mooi, uh, uh, ja, en toch een beetje een, uh, nog een uh, uh, inhoudelijke uh, nummer van hun. Zijn, ze worden een beetje gezien als pretpunkers, maar uh, uh, volgens mij zat er toch nog wel wat meer inhoud aan dan, uh, dan alleen, alleen maar pret. pret. Ja. Want waar ging dit nummer dan over? Uh, over uh, dat, dat, ze, dat ze altijd precies uh, andersom denken als alles en iedereen uh, om, hun, om hun heen. Ja. En uh, uh, yeah. ja. Ja. Is, is dat, dat een lijflied? Uh, nou, het is wel zo'n lekker nummer die, wat je op kan zetten als je een beetje boos bent. Ja. ja, precies. Ja, heerlijk. Even vol de stereo open. En, uh, en het is toch nog een beetje, er zit er nog een beetje schaduw heen. Uh. Ja, precies. Nou ja, daar zijn dat ze natuurlijk ook van bekend van ja. die mengeling. En, uh, uh, ja, leuk leuke band. Ja. Ja. Goed, nee, dit was uh, jouw volledige, vo volledige, volledige plaat. Nou nee, ja, niet de hele volledige plaat. Ik was maar nee, wel jouw in nee, deze dat uitzending. Niet, uh, ja. Nee, want het is heel veel dingen die nog niet aan de orde zijn geweest in het afgelopen uurtje. Nee, er waren nog veel briefjes die er nu nog opgeplakt zitten die uh, niet hebben gebruikt inderdaad. Dan ga je dan nou weer, hè? Ja, dan ga je alweer. Ja. Ja. Maar toch tevreden met uh, datgene wat je hebt kunnen laten horen? Uh, ja, ja uh, erg leuk. Ja. Ja. Echt heel leuk om te doen. Ja, wat, uh, wat staat er op de rol uh, bij Hotel Mariekepel eigenlijk? Oh, uh, we hebben uh, uh, voor dit jaar nog uh, een paar projecten uh, lopen. Waarvan we hopen in ieder geval dat we ze nog dit jaar uit gaan voeren. Anders gaat het volgend jaar gebeuren. Ja. Uh, waarvan... Uh, uh, we zijn nog steeds bezig met uh, e-Social. Een, uh, een project in de openbare ruimte van Horen. Ja. Waarvan we uh, inmiddels een deel hebben uitgevoerd en nog een ander deel uh, bezig zijn om het ja, uit te voeren. hebben twee kunstenaars hier in de studio ook gehad... Uh. Ja, klopt, ja. En uh, uh, verder uh, uh, wilden we eigenlijk op dit moment uh, beginnen met Oktoberfest, maar dat zullen we, zijn we, uh, zullen we waarschijnlijk volgend jaar gaan uitvoeren. Wat en, is dat dan? Een, een, een, een tentoonstelling en festival uh, om de verbeeldingskracht van de beeldende kunst te vieren. Kijk. En, uh, uh, en verder voor volgend jaar hebben we ook een tienjarig bestaan. Oh, uh, van Hotel Mariekapel als van Hotel, Hotel Mariekapel. Precies, van Hotel Mariekapel als Hotel Mariekapel. Precies. En, uh, uh, want anders zou het uh, al ongeveer 30 jaar zijn natuurlijk, uh, van kunst in de Mariekapel. Ja. Dus uh, ja, zat. Spannend. Oh, en uh, we zijn uh, in november natuurlijk ook weer op de Kunstfly in Amsterdam... Een oh. uh, heel leuk festival met uh, allerlei kunstinstellingen uit het hele land. Uh, Kunstfly, uh, kan je er iets over vertellen? Wat, uh, uh, ja, het uh, uh, is begonnen als een festival. Als een festival. fly, zeg maar een soort taart? Ja, of als in, uh, nou, ja al, bijvoorbeeld of als uh, koeienfly, ja, waar ja. je in kan stappen. Ja. En um, het, is een, uh, uh, uh, het komt voort van een, als een tegenreactie uh, op de kunstraai En toen heette het eigenlijk niet de kunstraai. En dat mocht niet van de kunstrijd, dus toen, oh ja. toen werd het uh, niet de kunstfly en tegenwoordig heet het de kunstfly. Precies. En uh, dat werd altijd gehouden op het Westen terrein, maar dit jaar voor het eerst op de Zuidas. Oh. Uh, althans in een uh, oude school, uh, zo in Amsterdam-Zuid. Uh, dus ja, uh, kom allemaal kijken. Heel erg leuk. Uh, de, de heel tof festival met uh, uh, allerlei kunstinstellingen uit het hele land. kunstfly.nl moet ik uh, zomaar? Ja, ja, denk ik wel. Ja. Ja. En anders uh, Hotel En uh, mm -hmm. daar zullen we binnenkort ook wel het een en ander over aankondigen. Precies, nou, dan weten gelijk mensen ook waar ze meer kunnen vinden over Hotel marie -Pel. Ja. Dat is nou eens juist genoemd. <laughs> ja. Hartstikke tof. En, ja, uh, Heel tof. In, in inderdaad. Dat, in dat kader zouden we graag willen eindigen met een liedje. Ja. Door jou. Ja, verkozen. dankjewel. Ik tof. vond het tof. Ik zou zeggen, dankjewel voor de zon, maar uh, dan toch tof. Van Skik, natuurlijk. Van Skik, inderdaad. En straks in het nieuwe uur... Het nieuwe uur... Rastabarij... Met de Kutton Z501.